GGZ Rivierduinen laat de hulpverlening aan Tristan van der Vlis extern onderzoeken. Al direct na de schietpartij in Alfa aan de Rijn heeft de instelling een commissie met onafhankelijke psychiaters ingesteld. Die kijken of de GGZ goed heeft gereageerd op risico's en signalen. Zo hebben de ouders van van der Vlis in 2008 onder meer tegen de behandelaars gezegd dat het hun geen goed idee leek dat hun schizofrene zoon een wapenvergunning zou krijgen. In september gaan de uitkomsten van het onderzoek naar de Inspectie voor de Gezondheidszorg, die beoordeelt of de GGZ goed heeft gehandeld. Op GGZ Rivierduinen is kritiek, omdat de organisatie op grond van de medische geheimhoudingsplicht weigerde mee te werken aan het politieonderzoek naar de schietpartij. In Italië is een paleis ontdekt van de beruchte Romeinse keizer Caligula. Die leefde aan het begin van onze jaartelling. De politie kwam het buitenverblijf op het spoor dankzij een criminele bende. Die deed illegale opgravingen op het platteland op zoek naar schatten. Begin dit jaar werd een aantal criminelen aangehouden... dat met een standbeeld van de keizer rondreed in een vrachtwagen. Die arrestaties leiden naar resten van een paleis van Caligula... aan het meer van Nemi, vlakbij Rome. Aan de keizersgracht in Amsterdam woedt een grote brand... De vlammen komen hoog boven de huizen uit. De brandweer is met groot materieel aanwezig om de brand te blussen. Het is nog niet bekend of er gewonden zijn gevallen. Het weer, het trikken stevige buien over het land met plaatselijk wateroverlast. Morgen overdag bewolkt, af en toe regen en maxima rond 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRW. Welkom bij de zomereditie van Casaluna. Vannacht met Frank Dumosch. Welkom terug bij de NCV. Wij gaan het hebben over het Maastad ziekenhuis in Rotterdam. Mogelijk 1804 patiënten die besmet zijn met een resistente bacterie. En dat kwam allemaal omdat één iemand niet tijdig in quarantaine geplaatst is en rond bleef lopen. En daarmee dus heel veel mensen besmet heeft, vermoedelijk. Dat mag je met recht dramatisch noemen. Um, in dit uur wil ik graag met u praten over deze besmetting. Heeft u iets dergelijks ooit al een keer meegemaakt? Een besmetting, een onachtzaamheid van het ziekenhuispersoneel? Of werkt u in een ziekenhuis en weet u hoe er gereageerd had moeten worden? En wat vindt u van de situatie daar in Rotterdam? 0800-1121, dat is ons telefoonnummer. 0800-1121, het nummer van Kazaluna. Mailen kan NCV.nl Of twitteren, eh... Uh, of uh, at Kazaluna. De heer Nizar, goedendacht. Ja, goedendacht. Ik begrijp dat u voormalig uh, huisarts bent. Heeft u ooit met iets dergelijks te maken gehad? Eh, uh, ja. Eh... Um... Dat is een aantal jaren terug. En uh, het gaat om uh, ex-vluchtelingen... Mm -hmm. die ik uh, regelmatig zag. En uh, het gaat om uh, bovenste luchtweginfecties. Meestal is het een vergoud, verkoudheid of een griepje. En uh, dat was geen probleem. Mm -hmm. Maar... Als de klachten erger worden, dus men krijgt hoge koers... of men hoest pitem uh, uh, dus uh, een soort pus, dan moet je aan iets erger denken. En je beluistert de longen van zo iemand en je hoort toch bepaalde symptomen ja. tekenen die op een longsteking zou kunnen duiden. Mm -hmm. En geef je de persoon een. Uh, eenvoudige kuur. en uh, bestel je de persoon terug en als er na drie vier dagen uh, de klachten niet iets uh, minder worden ja. dan stuur je de persoon naar een instelling die ook uh, op tuberculose let omdat er toch mensen zijn die komen uit endemische gebieden van tuberculose. Ja, maar dat is wat u bedoelde met... Uh, dan ga je aan wat ernstigers denken, dan denkt u aan TBC. Nou, het zou kunnen, maar op dat moment weet je het niet. En uh, je hebt nog geen foto laten maken. Maar bij die instelling, die doet dat uh, routinematig. Uh, en uh, op de foto zien ze daar, uh, daar bij die instelling... waar ook een longarts werkt... Mm -hmm. Die constateert dat er toch sprake is van een loonsteking. Dus die ziet uh, de troep op de foto. En uh, wij artsen hebben hier geleerd. Mensen uit zo'n endemisch gebied van tuberculose. En uh, die na een penicilline -kuur, uh, ja nog niet genezen is. En mm -hmm. die ziet afwijking op de foto, dan moet je aan tuberculose denken... Yeah. totdat het tegendeel bewezen is. Dus zo iemand zou je tijdelijk moeten opnemen. Dat doen ze in sommige uh, ziekenhuizen en andere delen uh, waar ik werkte van Nederland. En daar worden de mensen dan een paar dagen opgenomen... krijgen ze tuberculostatica, dus het echte medicijn. En als men ziet hij de klachten nemen af dan gaat men nog twee, drie weken verder met de behandeling... en dan is de persoon niet meer besmettelijk. En dan mag die weer uh, naar buiten... Ja, maar dat, dat is in de ideale situatie dat dat gebeurt. Nee, niet, niet de ideale situatie. Gewoon zo moeten een arts handelen. Ja, maar, zo... maar u, u zei net, daar zit een heel traject, uh, gaat eraan vooraf. Uh, namelijk gewoon het normale periode van onderzoek is een kuurtje. Uh, uiteindelijk penicilline, werkt allemaal niet. Uh, en dan pas wordt er doorverwezen om een foto te maken. In die tussentijd is iemand dus, uh, als het om open TBC gaat, uh, uh, iedereen aan het besmetten. Uh, klopt, niet iedereen, maar veel mensen. En uh, dus vandaar uh, in die regio uh, waar ik werk en woon uh, is de prevalentie heel hoog. Hè? Dus het aantal mensen met tuberculose is heel hoog. En de incidentie dus jaarlijks uh, ook. En uh, het is namelijk zo, uh, hier uh, denkt men dat de meeste toename komt door immigranten. Maar dat ja. is een deel van het verhaal. Uh, want een uh, substantieel deel... in de buurt uh, waar ik woon... woonde en werkte... Uh, wordt hier besmet. En, maar voor een deel... Uh, wordt dat uh, toch in de hand gewerkt... door die instellingen, de manier van werken. En de inspectie is ook op de hoogte... Maar wat, wat hier is dan van... precies verkeerd... aan de manier van werken van die instellingen? Nou... Uh... Je zou zo iemand, je moet er gewoon vanuit gaan dat als de gewone penicillinatuur niet geholpen heeft, ja. je ziet ook afwijking op de foto, de persoon blijft ziek en die hoest zelfs bloed op, dan moet je echt vanuit gaan dat het tuberculose is. En je ja. moet daarnaast ook uh, uh, een brononderzoek gaan doen, dus gewoon kijken waar die persoon meestal uh, logeert en, en werkt. En die mensen moet je dan oproepen. Oké, okay. dus concreet, concreet betekent dat sneller, uh, uh, sneller gaan nadenken over de mogelijkheid TBC? Ja, ja, want uh, meestal is het zo... één uh, op de twee van deze mensen hebben dan. Oké, okay. oké. Okay. En uh, het is een uh, risicogroep. Ja. En mensen die bloed opgeven, dat is meestal raar. Okay. En het is ook gebleken dat uh, bij uh, deze patiënten die ik stuurde... Mm -hmm. uiteindelijk toch tuberculose uh, daarvan sprake was. Okay. En bij en enkele kon ik niet uh, terugvinden, dus uh, Hoe bedoelt dat u? is jammer. Hoe bedoelt u, kon u dat niet terugvinden? Nou, die mensen uh, waren uh, verdwenen. Oh, je, dat ja. bedoelt u. Ja, ja. Met, met ziekte en nou, al. Ja. En dan met moet je helemaal dat, maar hopen dat ze geen ravage hebben. Belangrijke... Nou, ik, wil, ik wil, als u het goed vindt, een beetje af gaan ronden. Want er zijn meer bellers en als dan uh, komen daar niet aan toe, dat vind ik een beetje zonde. Tenzij u nog één kort ding heeft, hoor, dan vind ik het prima. Nee, kijk, uh, in andere regio's werkt men correct. Dus Rotterdam, Groningen, Friesland. Waarom in deze regio niet? Dus, uh, welke, be welke regio bedoelt u dan precies? Ja, zal ik de naam dan noemen? Ja. <laughs> het is Amsterdam. En de persoon die verantwoordelijk was voor die afdeling... waar ik uh, de patiënten naartoe stuurde, is op dit moment uh, hoofd af, uh, leider van het Centrum voor Infectieziektebestrijding. oké. Oh, okay. Nou, kijk, kijk, hoe curieus klein kan de wereld zijn. Dank voor het bellen, meneer Nizar. Geen dank. En een prettige nacht nog, dank u ja. wel. oké, okay, dag. 0801121 is ons telefoonnummer. Heeft u wel eens te maken gehad met iets wat ook maar lijkt op wat er in Rotterdam gebeurd is. De besmetting bedoel ik door een resistente bacterie. Een patiënt die rondliep en heel veel mensen meenam in die besmetting. Albert, goedenacht. Dag Frank, dag luisteraars. Met Albert Boling, Engelo. Hallo. Als er één een, een bekende is in het ziekenhuis van Ens ben ik het wel. Want? Want, en dan gaan we van bovenaf beginnen. Ik heb mijn ogen laten lenzen, weer Staren. Ik heb een kaakoperatie gehad om mijn kunstgebied te laten vastzetten. Ik heb tweemaal een, twee een prostaatoperatie gehad. En ik heb een kunstknie gekregen in NSGD. Oh, krijg je korting inmiddels? Het <laughs> zou er wel blijken, ja, kwantumkorting. Ja. ja, de vaste klantenkorting. Heb jij ooit iets meegemaakt met, met besmetting of andere narigheid daar? Nee. Ik ben zelfs, uh, wat je mag noemen, uh, zoveel je dus uh, op ziektes uh, je een tevreden patiënt mag noemen, kan ik mij een uh, tevreden patiënt noemen. Het is namelijk zo, uh, bij elke operatie krijg je een uh, pre- voor, uh, elkaar gesprek en uh, ze hebben wel de gegevens in de computer staan. maar Het wordt allemaal opnieuw ingeschend en het wordt allemaal opnieuw bekeken, zowel de bloeddruk als uh, de medicijngebruik, noem maar op. En dan mag je de volgende dag mag je komen en uh, ben je aan de beurt. En ik heb het tot nu toe uh, meegemaakt allemaal. En ik moet zeggen, ik ben dik tevreden. Ja. Hoewel, er is natuurlijk een neurolog geweest bij het MST. Ik noem dus geen namen, maar iedereen weet het wel. En ja, bij elke aannemerszaak is wel een verkeerde timmerman. Ja, en dit was een verkeerde timmerman? Ja. Uh, Oké, okay, goed. Dat, dat, dat, over het algemeen is veel lof, zeg jij. Hoe kijk je nou tegen dat bericht uh, aan wat in Rotterdam gebeurd is? Het is natuurlijk verschrikkelijk als er op een gegeven moment een bacteriële virus uitbreekt in een ziekenhuis. En je ligt er al op een gegeven moment. Dat is verschrikkelijk. Ik heb mijn opa vroeger horen zeggen, je gaat voor een gebroken been naar het ziekenhuis... en je komt met een longinfectie kom je uit het ziekenhuis. Ja. En uh, dat was toen. En ze zijn nu al jaren verder dat het nog gebeurt. Ja! ja, ja. Het nou ja, weet je wat het vervelend is? Het gaat natuurlijk nu ook om een bacterie die al hartstikke resistent is... En dat is lastig, lastig bestrijden dan. Ja, nou, dat is heel moeilijk te bestrijden. Zo. En uh, als zelfs op een gegeven moment uh, de medici al uh, niet meer weten wat ze eraan doen moeten. Ja, waar moeten wij dan in godsnaam? En uh, ja, het, het, je, je zult er misschien uh, door antibiotica of zo uh, gevoelig of niet gevoelig voor zijn. Maar uh, ik vind het een verschrikking als, als, je, als je daar op een gegeven moment ligt. En je krijgt ook nog een keer zo'n ziekte eroverheen. Ja. Nou ja, zo is het. Ik wil je hartelijk danken Albert. Bijzonder graag gedaan, Frank. En, en een prettige uitzending. Ja, en, en voorlopig hoef je niet meer trouwens? Nee. Goed nee. zo. Ik heb het uh, gelukkig, dacht ik, uh, voorlopig gehouden. Nou, hou we zo. Zeker weten. <laughs> Houdt hoe recht. Dankjewel. Bedankt, doei. Dag Nico, goedenacht. Ja, Nico de Amersfoort. Ja, je uh, hebt volgens mij een minder goed uh, verhaal te vertellen. Nou, ik ben uh, elk half jaar ga ik naar het AMC omdat ik HIV heb. Mm -hmm. Om het inderdaad te testen. Nou, omdat ik al een half jaar ga, betekent dat het erg goed gaat. Maar uh, eens de, twee weken voor ik dus uh, ga, laat ik mijn bloed testen. En er mm -hmm. zijn zes dus tussen de zes en tien bijtjes bloed. Goeiedag zeg. Nee, ze, ze testen werkelijk alles. Ja. Dat is een, ik heb zoiets van, het is een godsgreep dat dat gebeurt. Want als er iets is, dan ontdekken ze dat. Ja. Maar opeens, uh, zo zeg maar acht buisjes, waren er pleiten. Oké. Okay. Met jouw besmet bloed? Met mijn besmet bloed. Oh, dat is niet fijn. Nee, maar ik heb zoiets Ze hebben nooit kunnen traceren waar het was. Dus wat ik wil zeggen, besmettingen. Uh, door menselijke fouten. Dit bloed is ergens heen gegaan. Ja. Ja? En. Uh, toen je belde over besmettingen. moest ik daar opeens gelijk aan denken. Ja. Dus die acht buisjes bloed waren pleiten. Want ik kwam bij mijn specialist twee weken later. En die zegt: Ik heb geen uitslagen. Ja, en nee. wat zei jij toen? Ja, maar ik heb me laten testen. Ja. En toen ging zij bellen en toen. Uh, alles in verwarring. Maar maak ik me niet zoveel zorgen over de uitslagen. Want die zijn over het algemeen altijd goed. Mm -hmm. Maar wel dat die eigenlijk acht buisjes bloed bloedpleiten waren. Maar ja, je zegt nooit opgelost, uh, nooit, nooit opgehelderd. Dus ergens zweven die acht buisjes misschien nog wel rond. Nou, nee, dat is twee jaar terug, denk ik. Ongeveer. En die zal, zullen wel vernietigd zijn. Maar die, die, wat mij dus verbaasde, door menselijke fouten dat dat zoiets ergens kan zweven. Ja, wat mij heel erg verbaast is dat er geen paniek uitbreekt... en dat die acht buisjes links of rechts om boven water komen. Uh, ze zullen misschien wel paniek hebben gehad... maar ze hebben niet aan mij laten merken. Nee, nou, dat gaf je waarschijnlijk ook niet echt een warm gevoel. Ik heb ik er heb verder ook nooit meer bij stilgestaan... want ik had zoiets van, nou, ze zoeken het maar uit. Maar ik moest wel denken aan, toen jullie besmetting hadden... Gelijk hieraan. Ja, ja, ik begrijp het. Goed, nou ja, elk half jaar moet jij terug voor controle. Je zegt, dat is een teken dat het goed gaat. Uh, hier ja, kan je oud mee worden op deze manier? Uh, de CD4-cellen is 814 de laatste test. Pardon? Dat is erg hoog. Wat is dat? Nou, je, uh, dan zit ik op 81,4 procent, uh, ongeveer, zou ik het zien, van de gezondheidstest. Test. Ja. En het uh, virus is niet meetbaar... En ik ben al 23 jaar besmet. Maar, maar, maar, help me even in normaal ik Nederlands. In normaal even, Nederlands waar, waar sta je dan? Nou, ik zal je zeggen, ik ben om 88 ben ik besmet. Ja. In 95 ben ik aan de medicatie gegaan, en die stik nog steeds en normaal houdt dat zes jaar. En wat gebeurt er na die zes jaar? Dan had, het, dan had ik een andere medicatie moeten hebben. Dus in 2001. Ik had dat in uh, uh, 2010, 2011. Dus het, uh, ja... Uh, uh, uh, elke keer als een nieuwe specialist daar komt... die zegt, ik kan niet. Normaal mensen hebben mensen een tripletherapie, ik heb een dubbeltherapie. Mm -hmm. Ik heb dus alleen uh, combivirus, uh, ACT met een uh, 3-tc... en daar hebben ze een uh, vermenging mee gemaakt en dat... En dan keer zeggen ze dat het kan niet. Ja. Ze hebben zelfs mijn bloedtest laten testen bij, het, uh, bij dat bloedbank. Maar wat kan dan precies niet? Nou, dit kan niet, want volgens de medische wetenschap... kan niet dat ik maar twee uh, dingen slik. Oh, zo. Je zou eigenlijk, eigenlijk veel zwaarder aan de pillen moeten. Ik zou veel meer moeten slikken. Ja. Uh, maar even terug naar mijn vraag. Kan je hier oud mee worden op deze manier? Dat weet ik niet. Hmm. Ja, dat weet ik niet. Ja, uh, uh. Uh, ik heb door de ACT, heb ik dus uh, suiker gekregen. Dus, uh, heb ik dus de, de bijwerking van de ACT is dat ik uh, diabetes ben geworden. Ja, ja. ja, maar ik denk dat jij ook wel een beetje anders redeneert waarschijnlijk. dat je dacht van, nou ja, uh, toen je die besmetting kreeg, toen was het nog een, op dat moment was het nog een doodvonnis. De eerste keer de eerste dat ik het hoorde, werd ik drie, de eerste drie maanden werd ik baren in wakker ja, dat kan me niet Het was ja. een doodvorders. En ik had me helemaal. Ik had alles voorbereid, de begrafenis, alles. En toen hoorde ik dat ik moest gaan leven. Ja. Je ging dus dood. Was je helemaal. Ja, alles was klaar. Was ik ook helemaal uh, bereid toe? Ja? ja. Dat je ermee verzoend? Ja. Ik had uh, alles geregeld: de begrafenis, muziek, alles, alles erop en eraan. En het ergste moment was. Ik moest weer gaan leren leven. En waarom was dat erg? Omdat je ergens mee verzoend hebt. Ja, je had je verzoend dus met... Je moet voorstellen, je voorstellen, je hebt, je hebt een relatie die sluit je af. Mm -hmm. En opeens moet je die relatie voortzetten. Ja. Nee, je hebt een relatie die is, die is kloten. En op een gegeven moment, je hebt, uh, je hebt een scheiding, is dat door? Ja. En die scheiding, opeens is die scheiding niet meer... en je moet door met de relatie. Ja. Uh, uh, uh. Zo moet je toch weer zien. Nou, bij jou moest er een knop om, en flink ook. Ja, ik moest opeens weer uh, zoiets van... hé, uh, hey, ik moet gaan leren leven. Ja. Je alsof je geboren wordt. Je bent... Uh, maar dit was allemaal uh, in de maar jaren negentig... Toch, hè, dat deze fase die je nu beschrijft? Ja, is gewoon ontzettend heftig. Maar ik ben nog steeds blij. Dat... Ik heb ook uh, in het verleden diverse zelfmoordpogingen gedaan. En waarom is dat, waarom is dat gedaan? Omdat ik dus depressief was en weet ik wat allemaal. Hey, maar maar die ik depressie ben nog steeds kon, blij die, dat ik er ben. Die depressie kwam voort uit, uit die omslag die je moest ja, maken? Uh, uit alles. Oh. Maar op een gegeven moment moet je gaan leren leven. En ik heb zoiets van: Dit is het. Mijn leven is ook niet zo prettig. Maar gewoon: Dit is het. Hoe gaat het nu met je? Uh, Gezondheidstechnisch of. Nou, de combinatie graag? Uh, alles gaat goed. Oké. Okay. Redelijk goed, ja. Oké. Okay. Nou, laten we daarmee Want... afsluiten. Dat lijkt me, ja. lijkt me mooi <laughs> voor dit moment. Um... Maar ik hoop oud te worden. Ik hoop het ook voor je. Ja, oké, okay, maar in ieder geval die acht bijtjes bloed, uh, dat, uh, dat vond ik een ramp. Ja, ik begrijp het. Oké. Okay. Dankjewel, Nico. Hoi. En een prettige nacht. Dankjewel. Dag. Ik ga muziek draaien van uh, Sharon Shannon en uh, Carol Cogg. Ik hoop dat ik dat goed uitspreek. De eerste accordeon, accordeonisten die uh, een verzameling zijn uitgebracht met allemaal nummers die ze maakten met anderen samen. Het nummer heet Shifting Summer Sands. me down at the wall of the harbor looking to seaward eyes out for seals if we're dead lucky we'll see a dolphin and know we're living as the water recedes watch the waves shadows of the ball. tekst kunnen we lezen dat er een brand in Amsterdam is aan de Keizersgracht. Wat er precies aan de hand is, dat weten we niet. Maar als er meer te melden valt daarover, dan hoort je dat uiteraard op deze zender Radio 1. We praten in dit, dit uur met u, de luisteraars, over een ander nieuwsfeit, Namelijk de gebeurtenissen in Rotterdam, in het Maastad ziekenhuis, waar door een een man of een vrouw die rondliep met een resistente bacterie... 1800 mensen vermoedelijk besmet zijn. Ik wil met u het hebben over uh, de vraag of u iets dergelijks ooit heeft meegemaakt. Bent u wel eens besmet of heeft u in quarantaine moeten zitten? En uh, hoe was dat dan? 0800 1121. dat is onze telefoonnummer. Vincent van Haren, goedenacht. Goedenacht, dank. Dag. Uh, nou, gelukkig uh, ben ik uh, zelf geen, geen, geen uh, slachtoffer van uh, een, een infectie of dergelijks. Uh, maar ik wilde wel wat over zeggen. Mm -hmm. Namelijk, wat ik vreselijk... Uh, ja, wat me fascineerde was dat vanmorgen... Dat hoorde ik op de radio dat een journalist die vroeg aan het ziekenhuis van... Ja, u heeft alles uh, uh, uh, gedaan volgens het boekje. Ja, zegt nee. het ziekenhuis... En vervolgens zegt iemand anders uit de gezondheidszorg van... Nee, ze hebben zich helemaal niet aan het protocol gehouden. Mm -hmm. En dat doet me denken dan eventjes aan wat de voormalige... Ik ben even zijn naam kwijt. De inspecteur van, van, van de gezondheidszorg... Uh, hij zit tegenwoordig ergens volgens mij in Groningen in een ziekenhuis. Zei dat honderd jaar geleden was de hygiëne in de ziekenhuizen beter dan nu. Oh, hoe kan dat? Dat is een hele goede vraag. Ja. En als je nu gaat kijken naar de uh, sterftecijfers. dus er overlijden ieder jaar honderden mensen... als gevolg van, van, van medisch falen. Mm -hmm. Waaronder dus uh, het, het, het, ja, het gebrek aan hygiëne. Uh, chirurgen die hun handen onvoldoende wassen... en allemaal dat soort hele basale zaken. Ja. En dat doet mij denken aan iemand die ik heb gekend... Uh, van het uh, Nederlands Kankerinstituut... die daar werkte... en die hadden stagiaires van de hogescholen in Holland... en dat praat ik over een paar jaar geleden... Een jaar of daar zijn we weer, ja. Terug. En op een gegeven moment heeft het Kankerinstituut... gezegd tegen de hogescholen in Holland... wij willen geen stagiaires meer... Van, van, van, van jullie, want... hun niveau is zo laag... omdat die mensen... dat zijn laboranten... die moeten... Uh, uh, ja, vloeistoffen samenstellen, infuusentoestanden. toestanden. En die kennen het verschil niet tussen gewichtsprocenten en volumeprocenten en dat soort toestanden. Ja. Nou, ik hoop dat het inmiddels verbeterd is. Maar, maar dat, dat zegt... is weinig veelbelovend als dat soort mensen in de praktijk terechtkomen, toch? Ja, maar die mensen komen in de praktijk terecht. Ja, ja dat vrees en, ik ook. Ik zeggen, wat er nu dus in Rotterdam gebeurt, Dat is, er wordt dus... Iets bij een, een, een patiënt geconstateerd en dat is dus bij, bekend bij tientallen mensen. Ja. Artsen, verpleegkundigen, administratie, noem maar op. En het fenomeen wat we nu zien gaat alleen maar vaker voorkomen. Namelijk door de kwaliteit of de achteruitgang van de kwaliteit van het onderwijs wordt er niet, dus niet meer gecorrigeerd. He, want uh, laat ik zeggen, stel, stel dat uh, een arts dat bij iemand constateert en die zegt, ach, laat die man maar een beetje in de rondlopen, dan zou je als verpleegkundige moeten kunnen zeggen, op basis van je opleiding, van ja, maar dit is onverantwoord, dat ja. kan niet. Ja. En toch gebeurt dat. Ja. Ja. En dat betekent dat het hele systeem, laat ik zeggen, aan het, ja, uh, hoe, hoe moet ik het zeggen, aan een beetje aan het imploderen is. Wat, wat, wat is uw betrokkenheid bij de hele medische zorg? Nou, niet anders dan constateren dat hier hetzelfde gebeurt... als bijvoorbeeld, wat nu vandaag weer aan de gang was in Al aan de Rijn... over die schietpartij. Daar zit je met een soort uh, burgemeester. Ja, iedereen vindt het fantastisch, maar ik vind hem een, een, een, een vreselijk gewiekste man... Bas één hoor. Nou ja, ik vind ja, ja. dat de crisis uitstekend gemanaged heeft. Ja, ja. Maar hij heeft dus uitstekend... Hij is als hoofd van de politie. Hè? Want hij is dus de basis. Hij is korpschef. Zijn organisatie heeft dus aan alle kanten gefaald. Ja. Hij zegt alleen... De mensen, de ouders van die, die knaap... die daar die, dat bloedbad heeft aangericht... valt niets te verwijzen. Verwijten die mensen... Uh, die ouders hebben gevraagd, geef die jongen geen... Uh... Oké, okay, maar wacht even, Vincent, want dan gaan we het over iets heel anders hebben. Uh... Nee, het gaat over het systeem. Ja. Er zijn systemen die, die, die zich dus overal herhalen, dus in Al van en Rijn, maar ook in de gezondheidszorg. Maar systemen waarin er te weinig controle plaatsvindt en waarbij mensen elkaar te weinig corrigeren, bedoel je dat? Nee, te weinig opleiding. Te weinig kennis van zaken. Oké. Okay. Dat is waar alles... Ik bedoel, ik bel wel eens vaker in. En het gaat altijd over het onderwijs. Ja, ja, ja. En in dit geval van, van, van, van, van het ziekenhuis... Hoe kan het bestaan dat er zoveel mensen bij betrokken zijn die daar werken? Beroepshalve. Ja. En dat laten gebeuren. Terwijl... En daar spreek ik jou even aan als uh, journaliste. Mm -hmm. Dat een journalist dan vraagt aan iemand van... Ja... Uh, aan het ziekenhuis, van, van, van, van heeft u iets misgedaan? Nee hoor, we hebben niks misgedaan. En een ander zegt van... ja, nee, ze hebben uh, het protocol uh, niet gehandhaafd. Ja. Dan zou ik zeggen als journalist... wacht even, is er een protocol? Ik ga even kijken waar het protocol is. En dan bel ik het ziekenhuis weer op en ik zeg... kijk, ik heb hier een protocol van die en die datum... en dat is door al die ziekenhuizen ondertekend, ik noem maar wat. Hè. Ja. Uh, en u zegt dat het er niet is... Ja. Zeg mij dat nu eens uit. Ja. Jullie moeten als journalisten veel meer de bovenop duiken. Ja, ja, ja. Want dat kan natuurlijk niet dat de een zegt van... oh, er is geen protocol. En de ander zegt, er is wel een protocol. Ja, diepe zucht. Ik ben het wat dat betreft helemaal met je eens hoor. Maar er is steeds, steeds minder ruimte, tijd en geld om, om nee. daar goed ja, in te duiken. En dit is, Nee, dat nee, nee, is een magisch nee, argument in de journalistiek. Nee, dat is niet waar. De, er zijn heel veel media, de publieke omroep is er ook een voorbeeld van helaas, die met steeds minder geld steeds meer moeten gaan doen. Kranten hebben eronder te nee, leiden, tijdschrift eronder te leiden. Nee, nee, nee, Frank, stop. Je kunt in zo'n telefoongesprek meteen die vraag ambt, uh, stellen. En dat heeft niks met geld te maken. Nou ja, dat is niet helemaal waar. Je, natuurlijk die vraag kan je wel stellen, maar het, het, het is niet van, van een leien dakje, zou ik maar zeggen. Je krijgt op het moment dat, dat, dat er sprake zou zijn van een protocol, moet je erachteraan. Moet je mensen hebben die het protocol voor jou uit een aan gaan toveren. Nou, believe me. Laat me even, even, even mijn punt maken. Er zijn in dit land inmiddels uh, anderhalf keer zoveel, of misschien zelfs twee keer zoveel voorlichters als journalisten. Uh, heel veel organisaties zijn meesters in het weghouden van informatie bij journalisten. Dus daar heb je gewoon tijd en energie voor nodig. Zal ik je een tip geven als nou iemand zegt... ja, die mensen hebben zich niet gehouden aan het protocol... dan vraag je aan die persoon... wilt u me even dat protocol toesturen? Enzovoort. Ja, en dan dat, hoef je er helemaal niet achterheen. Dat probeer je nou ja, ja, juist... daar gewoon mee confronteren. Ja, maar dat probeer je nou te leggen dat het niet altijd heel makkelijk gaat. Dat weet ik uit ervaring. Het is echt niet zo dat je naar een ziekenhuis opbelt... doe maar even het protocol en het wordt je gevakst of gemiddeld. Zo werkt dat tegenwoordig. Nee, nee, echt niet meer. het ziekenhuis zal in dit geval niet naar dat protocol verwijzen. Maar degene die vandaag op de radio was vanmorgen vroeg... Die vraag kun je, moet je aan hem stellen, want ja. hij weet natuurlijk precies ja. waar het ja. protocol is. En die zet het zo op de fax of op de, tegenwoordig op de e-mail. En dan heb je dat. Ja. Maar het gaat erom dat dit soort fouten, want het zijn gewoon fouten, door grote groepen mensen gezien worden. Ja. En iedereen houdt zijn mond. Ja, dat is absoluut. En dat is waar. symptomatisch en dat zie je in Alfa aan de Rijn. Ja. En, en, en, en uh, dat gaan wij in de toekomst vaker zien. Want het betekent gewoon dat, dus, ja, en dan kom ik toch weer op het, laat ik zeggen, het onderwijs, hè, het, het, het, de, de, de vak-eer, de, de, de status. Ja, dat, dat is flut geworden. Oké, okay, goed. Het, het, is mij, het is mij duidelijk, Vincent. En ik wil jou uh, hartelijk danken. Graag gedaan. Oké, okay, prettige nacht toch? Dankjewel. Ja. Dag, 0800 is het telefoonnummer van uh, Kazeluna. Ik wil met je praten over uh, de besmetting in Rotterdam in het uh, Ziekenhuis, Hoe je daar tegenaan kijkt en of je iets soortgelijks ooit een keer uh, mee hebt gemaakt. Lisette, goede goedendag Frank. Goedendacht. Hallo. Hallo. Je mag het zeggen. Nou, nou ja, ik heb dus zoiets meegemaakt. Wat heb je meegemaakt? En, en ik heb ben uh, in 2002 aan een dubbele hernia uh, geopereerd. En, uh, uh, nou ja, goed, dan mag jij vrij snel naar huis. Ik geloof na vier dagen of zo. En uh, uh, daarna dan komt een video aan huis om jou te helpen met, uh, met de bewegingsvrijheid, et cetera. Mm -hmm. En uh, het bleek dus dat ik een uh, giga-ontsteking had. Oké. Okay. Um, daar werd ik zo ziek van. Ik wist niet wat. Uh, wat, uh, wat, uh, wat kort was, maar dat wist ik toen wel. Uh, en uh, na, nou ja, binnen die twee weken is die wond helemaal open gaan staan. Ja. En kreeg ik uh, nou ja, bijna flouteraanvallen. Uh, nou ja, er zijn er mensen in mijn buurt die hebben de huisarts gealarmeerd. En die uh, heeft zijn bezorgdheid uitgesproken. En ik moest terugkomen naar de eerste hulp op het ziekenhuis. Het uh, bleek dus dat, dat uh, de wond open stond, de randen waren groen, uh, de vloeistoffen waren niet meer te stoppen. Nou, in ieder geval een heel uh, ellendig vrouw onder de MRI-scan. Uh, en um, de, de neurochirurg die mij geopereerd heeft, die kwam erbij en die zei, ja, je moet even een weekendje blijven. Ja. Nou, dus ik werd op een kamertje apart gelegd. Um, ik wist niet wat er aan de hand was. Ik wist alleen dat mijn bloedbezinksel. die is um, toen. ja, ik geloof dat ze nu met andere cijfers werken. maar dat. Normaal niet, heb je een bloedbezinksel van um, 6, 6 à 7. En mijn bloedbezinksel was 52. Dus dat mm -hmm. was iets niet goed. Dat wist ik wel. Mm -hmm. nou, dus um, je wordt dan op een kamertje alleen gelegd. Dus zegt heel, nou, ik spreek ze echt heel tv... Nou, doe geen moeite, ik ben uit, die kent weer weg. Yeah. Nou, zegt ze, dat denk ik niet. Um, oh. Ja, en die meneer voor mij, die Vincent, die zei van... ja, de informatie wordt onthouden... Uh, uh, doordat de pers niet goed genoeg doorvraagt... maar mm -hmm. ook door de normale sterveling wordt informatie onthouden. Ja. Oké, okay, lang verhaal Want kort je, te maken. Jij kwam er eigenlijk toevallig achter dat het allemaal uh, zo was. Nou ja, om een lang verhaal kort te maken... bleek ik dus een bacterie te hebben. En dat was niet de MRSA zoals die uh, gevreesd wordt in de ziekenhuizen. Mm -hmm. Dat is de multiresistent Staphylococcus aureus. Maar ik had dus een stof, de Staphylococcus aureus, dus de SA, niet de MR. Ja, maar dat zegt helemaal niks, maar het, het klinkt vervelend. Ja, het was dus, achteraf bleek niet resistent. En ze wisten niet goed wat ze met mij aan moesten. Ja. En dat vond ik zo heel raar. Um, ze hebben mij op een kamertje apart gelegd. Um, ze hebben die wond uh, die stond open, die hebben ze gespoeld met water. Daar bleek later dus nog een tweede bacterie uit voortgekomen te zijn die door dus de waterleiding voortgebracht wordt. En uh, ja, er was één iemand op een paar etages beneden... die zei, ja, die wond moet van binnen uit weer dichtgroeien. En uh, op, op een gegeven moment komt dus een verpleegster binnen en zegt... ja, wij vinden het beter als je op deze kamer blijft... en dus niet de drempel overgaat. En Frank, dat is een heel raar fenomeen. Ja, ja. ja dat is ja. echt heel raar. Hoe lang heeft het allemaal weer geduurd, al met al? Al met al? ja. Vier uh, maand. Goeie, Wat het bleek dus, dat um, ik werd na negen dagen naar huis gestuurd. Dus de tweede keer na negen dagen. En toen moest de thuiszorg, die moest mij komen douchen, twee keer per dag. Mm -hmm. Maar ja, die kreeg in de gaten dat het een bacterie was. En ik geen antwoorden. En de thuiszorg zei, wat ook normaal is, van ja, maar we komen je als laatste wassen. Want wij moeten ook weer verder naar mensen. Dus als die bacterie meegaat, ja, dan die kunnen wij niet meenemen. Ja, ja. Oh ja, daar kwam ook nog bij. Ik mocht niet van mijn kamer af. Ik mo mocht niet rondlopen. Maar de verpleegers kwamen wel binnen. En die was ook niet in de handen toen ze naar buiten gingen. Tjonge, jonge, jonge. Nou. Dus dat, dat is echt heel raar. Ja, dat, dat kan Dat is echt een wel. heel raar fenomeen. Ja, ja. ja. En, en toevallig had ik, een, had ik vrienden. Die woonden in de Achterhoek. En haar broer werkte in Nijmegen. En ik heb rondgebeld. Uh, ik moest me de eerste vijf dagen wassen met die hymn. Alle wasgoed moest in quarantaine. Mm -hmm. En dat is echt wel een heel doel. Dat is echt, echt elke dag alles wassen. Dus alle beddengoed, alle, alle rotzooi, alles moest gewassen worden. Mm -hmm. Dus ik heb uh, haar laten bellen naar haar broer in Nijmegen. En toen heb ik teruggebeld naar het ziekenhuis. In dit geval was dat in Tilburg. Mm -hmm. En uh, toen heb ik hun vragen gesteld over, nou ja, goed, uh, over, over de bacteriën en over mijn bloedonderzoeken. Of dat dat uh, al duidelijk was. En ik stelde zulke gerichte vragen dat zij zeiden van ja mevrouw, hoe komt u aan die wijsheid? Ja. En toen had ik zoiets van ja, in principe doet het er dan niet toe. Ik wil gewoon antwoorden. Okay. En pas na dus vijf dagen alles gewassen te hebben, alles in quarantaine te houden, bleek het dus niet de MR, dus de multiresistente, te zijn. Oké, okay, nou, dank voor dit verhaal, Lizet. Ja. En uh, zo zie je maar hoe we een... Nou ja, je kwam er toch ook niet, niet met niks, zou ik maar zeggen, het ziekenhuis binnen... maar het werd alleen maar nee. big, bigger en bigger en bigger. Dank voor jouw verhaal. Ja. Nou, heel graag gedaan. En een prettige nacht. Dank je wel. Ja, jij ook. Dank je wel. Um, ik had het net even over de brand in Amsterdam... Uh, waar een pand de kei in brand schijnt te staan. er nee, niet schijnt, staat, moet ik zeggen, met grote uitstaande vlammen. Uh, het klonk allemaal heel heftig. Het blijkt te gaan om een uh, modellenbureau, uh, met dank aan Francisco van Jolen... die dat uh, even heel snel uh, twitterde. En wel om Elite Models, het grootste uh, modellenbureau ter wereld. Uh, de brand is erbij, maar goed. Dat u het even weet. We gaan het verder hebben over Rotterdam, over de bacterie die daar uh, uh, grote schade aanricht. 0800 1121 is ons telefoonnummer en dan heb ik zomaar Hans Joosten aan de lijn. Dankjewel. Goedendag. Goedendag, uh, Frans. Hallo, Jans. Hallo. Uh, ik, ik bel vanuit Leeuwarden. Uh, ik heb een vriend uh, gehad en die stelde me voor: uh, we waren vervend, uh, mountainbikers. Mm -hmm. En. Uh, die uh, toerist me naar uh, Bergenal bij Nijmegen. En uh, daar, uh, daar kun je lekker mountainbiken met een stijgingspercentage van 25%. En uh, voor die tijd uh, liep ik elke dag uh, 25 kilometer, dus een conditie ontbrak ik me niet. Nog één keer: dus... een, een stijgingspercentage van 25%, zeg je? Ja. Dat is, daar kom je er nu op. Ja, daar kom je op. Oh, oké. Okay. Daar kom je echt op. Ik, okay. ik eh, nodig je uit. Nou, ik kan ook. het niet meer. Uh, ik leg al zeven, uh, zeven jaar op de bank. En, uh, oh, nou, langer nog. Maar uh, ik heb dat dus gedaan. En na de hand... Uh, uh, uh... Poeps. En toen was de verbinding opeens weg. Uh, dat is buitengewoon jammer. Ik denk, wij gaan even proberen om Hans Joost nogmaals te pakken te krijgen. Uh, en dan gaan wij nu eerst maar even muziek draaien. We gaan een plaat draaien van Rob de Nijs, Badplaats in de Winter. Heet. Ik weet niet waarom ik terugkwam. Ik weet niet waar ik hier zoek. Alles is gesloten. Zelfs die tent daar op de hoek. Waar we s'avonds uren zaten, wat te drinken, wat te praten. Is nu verhuisd of opgedoekt? Wow, oh, wow, oh, een badplaats in de winter is dus het ergste wat er is. Erger dan een splinter in je hoofd, wat het gemis. Waar een badplaats in de zomer of een pedestal? Van Haar, van Haar, van Haar mm -hmm. Van Haar, van Haar Ik loop door de lege straten, zoek naar sporen of bewijs Dat het allemaal geen droom was, gesponnen suiker, water en ijs de zand ging scheiden als ze lachten, nu moet ik daar op maanden wachten. Tenzij ik naar het zuiden reis, wow, wow een badplaats in de winter is het wat er is, erger dan een splinter in je oog of het gemis. Waar een badplaats In mensen net zo goed. Vooraf kan niemand zeggen. Hoeveel pijn zoiets doet. So Over de besmettingen in uh, Rotterdamse, het Rotterdamse Ziekenhuis. En uh, mijn vraag nu is: Heeft u iets dergelijks ooit wel een keertje meegemaakt? Lenny, goedenacht. Ja, ik kom uit Rotterdam. Uit, uit het noorden, maar goed, dat Maas van het ziekenhuis is een nieuw ziekenhuis uit Rotterdam-Zuid. Dat is nou, laat ik het zeggen, een half jaar geleden gefuseerd uit twee oude Rotterdamse ziekenhuizen in Zuid. Mm -hmm. Dus u begrijpt, er is nog, wat, nog wel wat gemixt uit die oude ziekenhuizen. Ja. Patiënten, dokters, spullen, rommel, ze zijn vervoerd met van die ziekenhuisvrachtwagens, dat heb ik zelf op tv gezien. Aha. Dus misschien heeft dat nog wel iets te maken met die, ja, die, uh, die besmettingen en dergelijke zieken. Dus... Maar wat zou er met dat uh, met de fusie te maken kunnen hebben? Nou ja, goed, er zijn twee oude ziekenhuizen door elkaar gemixt. Ja. Dus waar komt dan de besmetting vandaan? Uit het ene of uit het andere? Je bedoelt, op het moment dat je twee ziekenhuizen mixt, dan krijg je wel eens, kun je wel eens een besmetting meemixen. Dat zou nog best eens mogelijk kunnen zijn. Ja, uh, ja. Daar is nog helemaal niet over gesproken. Ik hoorde de een hele, een hele uur al over het Maastricht ziekenhuis. Maar dat is een nieuw ziekenhuis. Ja, ja. Dat is ja. Zelfs nog niet eens helemaal klaar, als ik het goed begrepen heb. Maar goed, ik kom er gelukkig niet, want ik ben geen patiënt. Maar... Hoe heet het andere ziekenhuizen waar het uit dat voortgekomen was is? Het Klara ziekenhuis en het Zuider ziekenhuis. Nog één keer, de eerste verstond ik niet. Het Klara ziekenhuis. Ook oh, Klara. Okay. En het Zuider ziekenhuis. Ja. Ja. En dat is dus gemixt, want ze waren al zelf al een beetje oude ziekenhuizen. Tot het Maagstandziekenhuis, dat staat, ja, dat staat er ook in Rotterdam-Zuid. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou... Um... Misschien is dat eens dus op te merken. Ik weet niet wie daar verstand van kan hebben. Maar, uh... Ik ook niet, maar u heeft... Beetje... U, u heeft het gezegd bij deze. Dank voor bellen. Dag, tuurens. Die dag. dag. Sikko, goedenacht. Goedenacht. Ik heb dus twee dingen te vertellen. Ik heb er zelf nooit in die zin mee te maken gehad... Maar uh, in de jaren 50, daar begin ik mee, werkte mijn vader in het Marshallplan op ja. de Veluwe als dierarts. Om de veestapel vrij te maken van MKZ. Maar de kippen hadden snot. Uh -huh. En Broca Safety had een middel ontwikkeld tegen dat snot. En in de laboratoria uitgetest met zuiver, gesteriliseerd drinkwater. Maar op de Veluwe had je toen geen waterleiding, maar gewoon grondwater met oer. Uh -huh. En daar zogen de geneesmiddelen in dood. En dus gingen de kippen dood. Ja. Daar begint het dus mee aan de basis. Als je aan de basis al verkeerd begint, dan gaat het gewoon doorzieken. Dat heb ik later in mijn, mijn volwassen leven meegemaakt over het laboratoriumonderwijs in Leiderdorp, MLO. Daar konden de kinderen niet rekenen. En hoe kwamen we daarachter? Ik had gewerkt op een basisschool, groep 7. Kinderen van 10, 11, 12 jaar, hooguit. Ik heb wat rekenboekjes over gehouden en dat heb ik meegenomen naar die MLO-school... en daar hebben we uitgetest of de kinderen van 16 jaar nog konden rekenen. Mm -hmm. Na dan nul. Na dan nul. Helemaal niet. Ja. Gewoon de eenvoudige rekensommetjes 0,4 x 0,8. Ja, ja, ja. Dat maar... konden ze dus niet. Als het aan de basis al verkeerd gaat, en je met zulke spullen bezig als bacteriën en zo... ja, dan gaat het later ook verkeerd. Oh, oh, oh ja... Ja, ja, maar dat betekent dat de mensen die daar rondlopen... dat die niet opgelet hebben, waarschijnlijk. Eh, dat ze domme dingen gedaan hebben. En denk jij met name dat ze niet goed opgeleid zijn? Dat is het zeker, ja. ja dat, is, dat is het heel zeker. Interessante vraag of dat natuurlijk precies het verhaal is. Hè? Of dat er toch weer andere dingen gespeeld hebben. Fascinerend nou, is dat mensen dus elkaar de... dus niet corrigeren, blijkbaar. Er speelt een combinatie van dingen. Hè? Het is niet één ding. Dat is het idiote juist. Het is een combinatie van onachtzaamheid, niet willen leren, niet kunnen opleiden... de mensen die het niet aan de verstand kunnen peutelen. Ja. Uh, het is niet één ding, was dat maar waar. Maar je hebt zelf lesgegeven? Ja. Uh, middelbaar laboratoriumonderwijs? Nee, dat heb ik iets anders gedaan. Ik heb gewoon basisschool lesgegeven tot en met vierde klasse van de LTS, zeg maar. Oké, okay, oké. Okay. En daar had je dus echt ingewikkelde rekensommen. En als je dan als leerling er niet snel kan schakelen van een streepbreuk naar een kommabreuk. Zeg maar dat je 1-8 als streepbreuk niet onmiddellijk om kunt zetten in 0,125 als kommabreuk. Yeah. Ja, dan is er nog ergens iets mis. Hè? Uh -uh. Ja, ja. ja, maar ja, goed. Ja, weet je, ik, ik, vind, ik vind het altijd lastig. Want ik, ik zie in mijn eigen kinderen dat, dat, dat, dat ze nu veel meer dingen moeten leren. dan toen ik uh, op de middelbare school zat. Uh, en voor de basisschool geldt dat zeker. Dat hele pakket is ook verbreed. Jawel, maar, maar, maar toch, uh, als je niet snel leert rekenen en goed leert rekenen. En dat gaat doorzieken tot de middelbare school aan toe. Ja, ik heb mijn collega's meegemaakt op een andere tak van werk... waar ik nu werk. Die konden geen uh, eenvoudige grafiek uittekenen. Ja. En dat waren dan keels die, die zeiden hoog te zijn. Nou, mooi niet dus. Ja, ja, ja. Het begint al ja. bij het, het, het, het, het basisprincipe... leren, leren, leren en rekenen en goed leren rekenen. ja. Ja, ja, ja. Nou ja, precies. Daar, daar, daar, daar is ook geen spel tussen te krijgen. En laten we hopen dat, uh, dat er toch nog een, uh, een simpele verklaring is. En, uh, nou goed. Het is wel erg, erg genoeg in feite wat er gebeurt. Dank nou, voor ik bellen. Vind het heel, ik vind het heel erg wat er gebeurd is. Ja, zeker. met dit dus bacteriën. Een op, het is niet één fout die gemaakt is. Het is een opeenstapeling van fouten en vergissingen en, en aannames... die, die verkeerd zijn en, en, en, en noem eens op. Ja. Het is niet één ding. Was dat maar waar? Ja. Ja. was er een schuldige aan te wijzen, maar dat is er dus niet. Precies. Dank voor bellen. Alsjeblieft. En een prettige nacht, Sico. Dankjewel. Dag. dag. Hans Joosten, we hebben weer hernieuwd contact. Ja, ja nou, het kan gebeuren. Ja. Eh, ik, eh, ik wil het verhaal eigenlijk eh, gewoon kort maken. Ja, jij had Op verteld even, Hans, even heel kort, dat jij een fanatiek mountainbiker was een uh, hardloper, conditie was op en top. Ja. Uh, dat deed al 25 jaar. En, uh, Wat ging er mis, Hans? Die conditie komt niet kapot, maar sinds de, die ziekenhuisopname ben ik dus uh, heel erg ziek geworden. En uh, het komt er feitelijk om neer dat uh, uh, tijdens het weekend op een gegeven moment uh, specialisten opgeroepen uh, moesten worden, die waarschijnlijk ook uh, van hun uh, rust werden genieten. Uh, ik is het niet zo prettig vinden om uh, opgeroepen te worden om uh, een operatie te laten doen, omdat mijn uh, pijn uh, gesteld moest worden. Met, met, met maar steeds uh, morfine. Ja. Uh, en toen zijn ze er toch gekomen. En toen hebben ze me de OK opgereden. En toen viel me op dus, dat er uh, bloedspatten op de uh, operatielampen uh, te bekennen waren, stofnesten. Uh, later hoorde ik op uh, tv dat er uh, bezuinigd werd op uh, uh, de hygiëne van het ziekenhuis. Uh, dat protocollen uh, van schoonmaken op een gegeven moment uh, uh, uh, bepaald werden. Dus schoonmakenmiddelen uh, die niet toereikend waren. Maar Hans, hoe lang is dit geleden? Dat is inmiddels nu negen jaar geleden. Ik leg nu negen jaar op de bank. Ik ben nu langzaam mijn huis weer aan het uh, schoonmaken. Oh, Als ik me af en toe een keertje goed voel. Maar het uh, is dus me zeven jaar later... Uh, en welk uh, ziekenhuis was dit? Wat zegt hij? Welk Dan ziekenhuis? Ik, ik, wil, ik, wil, ik wil het ziekenhuis niet meer opnoemen. Want ik heb me op een gegeven moment ongeliefd gemaakt. Op een gegeven moment uh, uh, bij de verwijdering van de fixatuur extern. Dat is een uh, systeem waarbij pennen in je armen worden uh, zeg maar, uh, gedraaid... Met schroefdraad. En daar uh, wordt een uh, lange staaf overheen getrokken om de breuk uh, stabiel te houden en op ja. zijn plaats te houden. En op uh, operatie, uh, op, uh, hoe noemen we dat, uh, de windgevloed was wel duidelijk te zien dat de ruimte tussen breuk en uh, de breuk zo groot was dat uh, uh, de heling of, uh, ja... Het genezen van de breuk uh, behoorlijk wat tijd in beslag uh, zou doornemen. Ja. En bij het verwijderen van die uh, pennen, dat werd met zo'n grof geweld gedaan. Uh, nou, uh, dat wil je niet weten. En toen werd die breuk weer instabiel en heb ik echt moeten smeken om een breis. Ik weet niet of je hier iets bij een breis kunt voorstellen, ja. uh, om uh, die breuk alsnog te stabiliseren. Maar sinds die tijd kan ik mijn pols dus niet meer bewegen, maar ook sinds die tijd voel ik me dus heel erg ja, ziek eh, last van eh, bijvoorbeeld zonder aanleiding eh, het oplopen van je hartslag, eh, van, eh, eh, van een normaal eh, hartslag die ik normaal gesproken had van vijf of versla, vier verslagen van de goede. Dat is wel een hele, ja, hele lage ruststand, zeg. Goede hoor. 120 slagen per minuut dan de je van een paniek. Ja. ja. Wat een lage... Toen, uh, lekte ik nog niet eens het verband tussen het feit dat dat de oorzaak zo eventueel zou kunnen zijn. Ja. Maar ik had direct dus, uh, nou dat, uh, nou ik vond het dus een. Uh, een behandeling die niet deugde. Maar even wachten, even, even wachten. Hans, even, even want ik wil nog één beller even nog aan het woord laten... ...als je het goed vindt. Ja. Uh, al die ellende, ook dat gedoe nu weer met, met uh, uh, jouw pols... ...heeft te maken met een bacteriële infectie? Ja, want zeven jaar later, komt er spontaan op een gegeven moment... ...op die plek uh, die steeds uh, uh, irritaties en uh, raar gevoel gaven... ...en één keer spontaan en, uh, zeg maar, uh, dat lijkt op een uh, brandbelaar. En, uh, en toen schrok ik echt werkelijk en uh, ik heb me niet geliefd gemaakt in het ziekenhuis... om gelijk schadevergoeding te vragen voor het feit uh, dat mijn polsen dus absoluut niet meer te gebruiken is. Ja. Want ik ben uh, vanaf mijn uh, 17 vervend uh, gitaarspeler, ik speel graag klassiek gitaar. Oh, dus dat is dus voor mij ja. eigenlijk een, uh, een vergeten Doe, zaak. Dus op dat moment was dat emotioneel voor mij een heel geladen iets. Ja, ja. En, uh, uh, en de behandeling op zich deugde van het begin tot het einde niet. Uh, de operatie, de uh, zaal, zag er echt als een vuilnishoop uit. Ja, oké. Okay. Uh, Hans, Hans, ik wil jou bedanken. Want nogmaals, ik wil echt nog één beller aan het woord laten. Uh, ja, maar in ieder geval dat het duidelijk is dat er in de ziekenhuizen in Nederland echt iets moet veranderen. En een okay. mentaliteit van specialisten ook. Oké, okay, dank je En uh, zonder, zonder een schuldvraag te stellen. Maar dat iedereen eens uh, bij zichzelf na moet gaan. Uh, dat... Uh, ja het uh, genezen van mensen geen routine meer. En alle goed, Hans. En uh, hopelijk komt er een moment dat je weer uh, verder kan met sporten. Want dat moet echt rampzalig zijn, is dus het uh, evengeraakt. Ik, ik, ik heb het geprobeerd. Het lukt nog niet. Maar uh, ik hoop dat het uh, weer komt. Ik ben ik in ieder geval met de afwas en uh, uh, de rest komt voor elkaar. Afhankelijk van je huis kan dat ook topsport zijn. Dankjewel, Hans. Oké. Okay. Dag. Dag. Marianne, goedenacht. Ja, goedenacht. We zitten uh, een beetje krap in de, de tijd, Marianne, maar ik wilde je toch nog graag even in de uitzending hebben. Ja, het grote heikele punt van alle ziekenhuizen is in principe... dat alle ziekenhuizen overal in, in elke stad... dat zijn de grootste vuilnishopen van de hele stad. En daar, daar zwerven de minste bacteriën rond en daar moeten ze beter mee omgaan. En het gaat hoofdzakelijk om handhygiëne. Handhygiëne, want ja. dat is niet goed? Nee. Jij bent uh, verpleegkundige geweest? Ja. Uh, nu niet meer dus? Nee, ik ben helaas uh, uitgerangeerd. En hoe komt dat? Of heeft dat hier niks mee te maken? Nee, nee, nee. Dat was gewoon een burn-out. Ik had veel te veel oor op de Oké. Okay. Die handhygiëne, Marianne, uh, in, in de beroepspraktijk... wat was er mis mee? Nou, er wordt veel te veel de hand meegelicht. Ik bedoel maar, als je een patiënt of cliënt, net wat je noemt, wil noemen... Uh, als je daarbij geweest bent, dan moet je je handen wassen. Als je weer naar een ander gaat, moet je eerst je handen wassen. En dat wordt veel te vaak vergeten. Ze, ze lopen van bed naar bed. En als je om chirurgische afdeling uh, rondwandelt... Je hebt je de vieste wonden en, en ontstoken wonden en weet ik veel wat. En, en daar moet gewoon beter op gelet worden. Ja, want het is een puin. Heb jij ook in, in de praktijk meegemaakt dat daar uh, vervelende dingen door gebeurden? Nou ja, kon ik wel zeggen, ja. Ik heb bijvoorbeeld, uh, dat is al jaren geleden hoor... er was een meneer en die had een negen oog in een nek. En een negen oog, dat is een, een soort steenpuis met negen uh, toestanden eromheen... en die werd geopereerd en die moest dan apart verpleegd worden... Dan moest je eerst een halletje in, dan moest je je handen wassen. En dan moest je een schort aan doen en dan mocht je pas naar binnen. Want dat is echt vreselijk besmettelijk? Oh, dat is echt heel vreselijk besmettelijk, ja. ja. Nou, en, en zulke soort dingen. Ja, tegenwoordig wordt dat waarschijnlijk allemaal anders behandeld. Maar uh, ze hebben tegenwoordig allemaal protocollen hiervoor, protocollen daarvoor. En het wordt maar vergaderd en vergaderd. En ik heb het idee dat daardoor de cliënt of patiënt behoorlijk benadeeld wordt. En er wordt niet goed geluisterd naar de patiënt. Oh, oh, oh. Ja, dat, dat is jouw ervaring. Maar wat je net beschrijft, dat klinkt, klinkt heel hygiënisch, toch? Ja, dat was ook wel hygiënisch. Maar ik weet niet precies hoe ze dat tegenwoordig allemaal doen. Maar ik, ik heb het idee dat er tegenwoordig gewoon... te veel achter die computer gezeten wordt... en te weinig naar de cliënten, patiënten gekeken wordt. En, en dan en... komen ook vaak een heleboel vrijwilligers of gastvrouwen... die die mensen begeleiden van hier naar hart naar her... en van afdeling naar afdeling. En ja... Je weet, je weet niet wat je binnenhaalt, zeg maar. Dat klinkt een beetje raar, maar het is wel zo. Ik vind wel dat jij wel ferme woorden gebruikte... net in het begin van het gesprek, de vuilnishopen van de stad. Je hebt er zelf gewerkt. Ja, dat weet ik wel. En, en uh, ik heb ook in principe altijd wel mijn best gedaan. Nou, ik ben er nou al... Even kijken, sinds 2003 heb ik voor het laatst gewerkt. Dus dat is al lang geleden. Maar ik ben tussentijd wel uh, geregeld in een ziekenhuis geweest... op bezoek bij deze en genen. En als je een, een zaal opkomt en je ziet dat zo... dan denk je, jongen, jongen, jongen, het ziet er ook niet uit... Ja. Uh, ja, sorry hoor, maar ik heb er geen goed woord voor over. Maar, ja, nee, goed, ja, nee, goed je, je hoort ook mensen zeggen... Dat, dat, dat als je goed ziek wil worden, moet je naar het ziekenhuis. Maar dat, dat is toch een nou, beetje een cliché? Waar. Ja? Dat, daar ben ik echt mee eens, hoor. Want oh. een kennis van mij, die ligt al, al ik weet niet hoe lang... Uh, ergens in een ziekenhuis. En die moest toen vandaar naar een academisch ziekenhuis. En die moest daar eigenlijk uh, een soort punctie ondergaan. Maar dat durfden ze niet aan vanwege zijn slechte conditie. Okay. En dan bleek dat die een of andere schimmel ergens had zitten. Dus... In zijn longen, notabene. dus En dat heeft hij gewoon in het ziekenhuis opgelopen. Dus Marianne, ik ga jou bedanken. We zijn echt aan het einde gekomen van deze uitzending. Dank, dank voor het bellen. Ja, is goed. Graag dank graag gedaan. Jou. Fijne Dag. uitzending bellen. Morgen kunt u Casaloune luisteren naar een gesprek... dat ik in het begin van dit seizoen voerde met de striptekenaar Goomba. Op deze zender Radio 1 zometeen WNL met nog steeds Wakker Nederland. Dank voor het luisteren. Als u wakker bent of blijft, een hele prettige nacht nog.